12 uur Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Belgische autoriteiten hebben vijf mensen opgepakt... na de brandstichting van vannacht bij het Forensisch Instituut... in neder over -Heenbeek. De arrestanten werden aangehouden in de directe omgeving van het terrein... maakte justitie bekend op een persconferentie. Bij de aanslag op het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek... raakte niemand gewond. De schade aan het gebouw lijkt aanzienlijk, zegt justitie. De arrestanten zitten voorlopig vast. Ze worden verhoord om te achterhalen of ze iets met de zaak te maken hebben. Minister Koenders heeft in Ankara gesproken met zijn Turkse collega Ciawusolu over de gevolgen van de mislukte staatsgreep. Koenders noemde het begrijpelijk dat Turkije maatregelen neemt tegen koeplegers, maar volgens hem mag dat nooit reden zijn om de beginselen van de rechtsstaat en de democratie overboord te gooien. Koenders zei verder dat Turkije zich niet moet bemoeien met wat er in Nederland gebeurt. Hij doelde daarbij op de rol die de Turkse regering daarin heeft gespeeld door op te roepen tot verzet tegen aanhangers van de Gülen-beweging. De man die eind vorig jaar op de A2 bij Maas een dodelijk ongeluk veroorzaakte... geeft toe dat hij als een bezetene heeft gereden. De man van 46 staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij zegt dat hij zichzelf niet onder controle had. De verdachte reed met ruim 200 kilometer per uur over de snelweg... en ramde een auto waarin een gezin zat. De vader overleefde het niet, zes anderen raakten zwaar gewond. In het bloed van de man zijn sporen van cannabis gevonden. Het OM maakt later vandaag de ijs bekend. Machinisten en conducteurs van Arriva leggen morgen in Groningen het werk neer tijdens de ochtendspits. Tot negen uur rijden er minder treinen van Arriva van en naar Groningen. Het treinpersoneel zit niet eens met het eindbod voor een nieuwe CAO. De vervoerder heeft in het noorden treinen rijden tussen Groningen en Leeuwarden, Rode School, Nieuwe Schans en Delftzeil.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 Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. En het is maandag. Dat is... Uh, als doen gebruikelijk wordt het gepresenteerd door Cheryl Duif en Dolly Tempierik. Dolly. Jawel, jawel. Goedemiddag, uh, Cheryl. Het al, of moet ik het andersom zeggen? Dolly Tempurik is Cheryl Duif. Nee hoor, jij Do bent de presentator. Oh, ik ben, uh, ik, ben maar een, ik ben maar een simpele, simpele sidekick. Een sidekick. Een <laughs> sidekick. Nou, daar kijk wel een kick van in elk geval. Dus ja, dat, jij wel hè? Ja, ja, tuurlijk, ja, ja. Als, als dat... ik maar aan de side blijf, <laughs> hè? <he>? Ja. Hé, <laughs> hey, uh, uh, spannende ding is het antwoord afgelopen weekend dat je zegt van, nou, dat. Oh, met... man, man, man, man, man. Nou, huh? nou, nou. nou. Het zijn zeker uh, de afgelopen dagen heel wat uh, dingen gebeurd en. Uh, ik denk dat het ook te veel is om straks in één nieuwsbulletin te lezen. Dus ik, ik ga het proberen een beetje... Te spreiden. Te, ja, te ja. spreiden, ja. Nou, dat doe nou je ja, het is niet, niet alleen zandvoort, hoor. Ook in de omgeving. Er zijn mm -hmm. allemaal ernstige dingen gebeurd. En, oh. uh, ja. Nou, ja. ja. Allemaal niet zo leuk dan, toch? Nee. Nee? Nou toch. ja, misschien toch ook wel wat leuke dingen. <laughs> uh, ja, het, het ligt er maar aan wat je leuk vindt en wat niet leuk is. Ja, uh, Natuurlijk dus zijn er leuke dingen gebeurd, maar da daar ga ik niks over vertellen. Dat gaat, euh, dat gaat onze collega Joop van Es hopelijk vertellen. Dan okay. gaan we straks om kwart over één bellen. Ja. En uh, als het goed is, is hij overal bij geweest. Oké, okay. want er is er een hele uh, hoop sport ook geweest? Dat weet ik niet. Hmm. Nee, ik ben niet zo sportief, Charles. Nee. Yeah. Er is wel uh, uh, <laughs> leuke muziek geweest en dergelijke. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, misschien is hij ook nog bij de demonstratie geweest tegen de Burkinis. Oh. Ja. Nou ja, goed, we horen het allemaal wel straks. Dus jij kon hem he? niet aan in het weekend, je Burkini. Je hebt hem niet aangetrokken. Ik heb hem nog niet uit. Zie je dat niet. Hè? Oh zit al, wel lekker ja, zitten. Kan ik, slapen, ik kan er niet slapen, Hij zit onder je vessie naar Jij ja. Ja. ja, dat over lekkere muziek in Zandvoort. Nou, dat ja. klopt ook wel, want luister maar gewoon. You know, I was, I was wondering, you know. If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 Michael Jakes, uh, Jackson. En ik zie Dolly helemaal in de burkini swingen hier op de dansvloer. Dat is helemaal geweldig. O, je bent er meteen helemaal fit. He? Ja, en wat knap ik er van op, hè? <laughs> ja. <laughs> Trouwens, hadden wij de luisteraars al goedemiddag gewenst eigenlijk. Uh... Wel elkaar, maar nog niet de luisteraars. Wat leuk dat u er weer allemaal bent. Ja, dat is ja. Ja. Ja, super. En wel blijven Goed. luisteren tot twee uur. En niks van ik, ik, heb, ik, moet, ik moet nog stofzuigen of ik moet nog dit of ik moet nog niks meer doen. Ja, je, maken. Je, je mag wel van alles doen. Is juist lekker, hè, op het ritme van de muziek. Want ik vind het heerlijk als ik dan de radio aanzet en dan een beetje afstoffen. En, uh, maar, maar niet die stofzuigen, want dan hoor je niks meer. Maar nee? dolly dolly. Ja, ja, ja. Er zijn ook mensen hier in Zandvoort die hebben ja. zo'n kantoorbaan. Ja, en ja. dan hebben ze een belangrijke functie op kantoor. Ja, ja. En dan nemen ze de secretaresse mee lunchen. Ja. Ja. En voor die mensen heb ik een, een liefdesdrankje. Oh jee. Love wat, ga je, wat ga je nou weer in de hand werken, La La La Charles? Love Potion nummer 9. You know that gypsy with the gold <laughs> cap van de Searchers. Potion uh, nummer 9. Als u met uw secretaris of secretaresse op stap bent... dan is dat een uitstekend drankje... om de lunch veilig door te komen. Zo, dat was mijn Niels Dolly. Wat een mannetje, hè? <laughs> jij, jij krijgt straks hier een paar dames naar binnen... met een deegroller. <laughs> Wat ook, en een matte kloppen. kunnen ook heren zijn, hoor. <laughs> kan ook. <laughs> We zijn overal op voorbereid, zou ik maar zeggen. Toch? Ja, ja, wel yeah. ja, joh. Ja. Uh, ken jij nog uh, Georg Harrison? Ken je, George? Ja, natuurlijk kennen we die. George Harrison. Ja. My mind is set on you, luisteraars van soort Lunch. I got my mind. Mama going to take Mijn zinnen op jou gezet. I got my mind set on you. Mr. George Harrison. Ja, uh, twee Beatles al overleden. Sir Paul McCartney nog in leven. En Ringo is ook nog altijd de star. Maar de rest is helaas van ons gegaan. Uh, Dolly, vandaag zijn de scholen weer begonnen. Is het je ook opgevallen? Ja, het is me opgevallen. Ik heb ze ook, ik heb ze ook allemaal een hele fijne eerste schooldag gewenst. Ja. Bij mij zijn er natuurlijk vier spruitjes die vandaag weer naar school zijn gegaan. De spruitjes? Ja. Ja, mijn dochter Lea. Uh, ik dacht sem dat dat een spersieboon uh, was eigenlijk. Nee, een <laughs> ja, Een rare snijboon. Dat, dat bedoel ik. <laughs> <laughs> nou, maar goed. Spruitje, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Hey, maar, ja. Uh, dat betekent voor de weggebruikers... niet ja. alleen, niet alleen uh, ja, het vanmorgen... Passen, dus, maar ook vanmiddag als de kindertjes weer naar huis gaan. En morgen. En morgenochtend. En, uh, en overmorgen. alle schooldagen. Uh, ja. Wees alert. En uh, ja, in de meeste... Uh, Be bewoonde kernen waar scholen staan, is de maximumsnelheid al teruggebracht naar 30 km per uur. Maar, ja, nou, wees gewoon een beetje land en geef kinderen even de ruimte. Ik bedoel, dat ene minuutje wat je verliest. He? Helemaal, ja, toch? Helemaal met je eens. Gewoon ja. logisch. Vandaar uh, een. Uh, uh, nee, Logical Song dat is een heel ander liedje. Ik ga, ik ga school draaien van Supertramp. Doet Stilemans op de achtergrond? <lacht> Arme toets, ook overleden, maar nou. hij is wel uh, vredig ingeslapen, in zijn in slaapsnacht dus. heeft niet geleden, geen ziekte of zo, geen enge ziekte. Ouderdom, dat is het enige. You know you gotta learn the go het is om, maar, om naar school toe te gaan. Dus uh, jeugd van Zandvoort, als jullie luisteren zo in de, in de middagpauze... Denk erom, niet spijbelen, want er is altijd een oogje in de lucht... die jullie in de gaten houdt. Een eye in the sky, zou ik maar zeggen. Nou ja, maar je moet gewoon lekker naar school gaan en gewoon goed je best doen... want dat zal je geen windeieren leggen voor de toekomst. Goede opleiding, vaak ook een goed beroep... So find another fool like before Cause I Ellen Parsons Project. Natuurlijk onder andere zanger Callum Blundstone met het prachtige nummer Old and Wise. Maar onze dolly is oud en wijs genoeg om u het nieuws van het regionale nieuws, moet ik zeggen, van Zandvoort mee te delen. Dan gaan we naar luisteren. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dan volgt inderdaad het regionale nieuws... van maandag 29, 8 2016. En een paar dagen hiervoor natuurlijk. De oproepen om te protesteren tegen de bezwaren... van het dragen van een burkini... hebben slechts een handjevol dames naar onze kustplaats gebracht. Wat we hier nou uit op kunnen maken, dat weten we nog niet. Want, want is men in Nederland nou voor of tegen die burkini... Of is het gewoon te, onterin, te, on, te oninteressant voor de Nederlanders om naar het strand te komen? Of was het daar misschien gewoon te slecht weer voor? We zullen het niet weten. Het blijft in het midden. Twee fietsers zijn donderdagavond met elkaar in botsing gekomen op de boulevard Barnaar in Zandvoort. Rond acht uur ging het fout ter hoogte van het circuit... Een man op een mountainbike en een jonge jongen zijn met elkaar in botsing gekomen. Politie en ambulancedienst rukten uit om hulp te verlenen. En na controle ter plaatse bleek naar omstandigheden bleek het goed te gaan met het jongetje. Hij was flink overstuur en waarop een politieagent de jongen heeft getroost met een trauma-beertje. En niemand hoefde te worden vervoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig maar. Het definitieve besluit over de aanwijzing van windparken op zee voor de Hollandse kust valt eind 2016. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan met de uitbreiding van windmolenparken vlakbij de kust. Er volgt nog een uitgebreide inhoudelijke behandeling bij beide Kamers. De Eerste Kamer heeft hier. De Eerste Kamer heeft hier, uh, en dat is geen standaardactie, expliciet omgevraagd. De gemeente Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Bergen en Zandvoort... proberen, mede via uh, actieve lobby... alle leden van de juiste informatie te voorzien... en werken samen met Stichting Vrije Horizon aan rapporten... die tot nieuwe inzichten moeten leiden. Zij blijven van mening dat de windparken op een andere locatie... verder op zee en uit het zicht, uh, dus naar Ver, moeten worden geplaatst zodat de economische belangen als badplaatsen daardoor niet worden geschaad. U kunt u weer uw zienswijze wijze indienen tot 29 september. U kunt dan uw mening geven over de windmolenparken vlakbij de kust... door middel van een digitale zienswijze of een gewone zienswijze in te dienen. Hierin kunt u uitleggen waarom u vindt dat dit een verkeerd besluit is... Ook kunt u uw mening tijdens een van de drie informatiebijeenkomsten kenbaar maken. En uh, voor de informatie en het indienen van een zienswijze kunt u terecht op internet bij www.platformparticipatie.nl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 Dat meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Het slachtoffer was om onbekende redenen tijdens het zwemmen in de problemen gekomen... en daarop werd hij uit het water gehaald en door de hulpdiensten gereanimeerd. Een traumahelikopter landde bij de nabijge, nabijgelegen sterrenwacht. Om de privacy van het slachtoffer te respecteren en te voorkomen... dat badgasten veel van het angstig tafereel zouden meekrijgen... werd de reanimatie met een wit scherm aan het zicht onttrokken. Het slachtoffer is per ambulance en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. ZFM Zandvoort loop weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt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 Morgen is het weer prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke wind. Aanvankelijk is de wind west, later op de dag geleidelijk noord tot noordoost. En de temperatuur is met maximaal een graad of... Ja, die is niet te lezen. Nou, dan laten we dat maar eventjes uh, afwachten. Hij wordt in ieder geval hoger dan vandaag... Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreude. Je gaan nog even terug naar school. Hè? Of, of zeg je van nou. Nou, ik vond zo, jij had het zo over die eerste schooldag van vandaag. En uh, ineens moest ik denken, ik denk, ja, jij zegt het is zo belangrijk, hè, dat, dat diploma. Maar je kan hmm. toch niet alles leren op school hoor. Ja, en wat heb je nou eigenlijk aan algebra? Precies, dat bedoel ik. Maar <laughs> ja, ja, dat zijn van die levensdilemma's. Ja. Zelfs voor paarden, Loekie Knol. Het is heerlijk.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 Wat heb ik nou een algebra? Wat heb ik nou een algebra? A-kwadraat is B-kwadraat plus C-kwadraat. Ik dat jij dat nog weet. Ja, dat is, ik de heb stelling, opgelet, hè? dat is de stelling van Piet, hè? Ja, ja. Piet, Piet, Piet A-kwadraat. Ja, <laughs> ja. <laughs> uh, uh, ja, nou, ja die, die formule, ja. Ik, ik ja, kan me dat nog heel goed herinneren. <clears throat> en, en ook meetkunde en zo, met een met gelijkbenige driehoek. En, uh, <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Ja... <laughs> het ja. is allemaal wel een klein beetje blijven hangen, maar het meeste. <laughs> is toch wel verdwenen, hè? Ja, het meeste is ja, weer verdwenen. Ja, als je je daar niet meer mee bezighoudt. Hè? Nee, ja. Ja, precies, dan ebt dan dat weg. Ja, ja, ja, ja, ja. En trouwens, tegenwoordig rekenen. Je hebt natuurlijk verschrikkelijk mooie, <coughs> hele ingewikkelde rekenapparaten die eigenlijk alles aankunnen. Ja, ja. Hoofdrekenen is er niet meer echt zo bij, hè? Nee, dat leren nee, ze niet meer. De discussie in de politiek zelfs... Dat, dat de scholen daar weer meer aandacht aan zouden moeten besteden... Ja. aan het simpel uh, rekenen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, de... de uh, uh, kinderen krijgen tegenwoordig toch op de middelbare school ook verplicht rekenles. Mm -hmm, ja, ja. En je moet uh, op een bepaald niveau van rekenen zitten, wil je eindexamen kunnen doen. Oh, dat is inmiddels een beetje ja. bij, bijgesteld, het beleid. Jazeker, ja, oh, okay. want ik heb het natuurlijk pas meegemaakt. Oh, ja. En uh, de kinderen die hun uh, rekentoetsen niet goed hadden afgeleverd, konden geen examen doen. Oh. Dus. Nou, ja, ja. eigenlijk goede zaak. Ja, ja vind ik, ik ook wel, wel ja. hoor. Ja. We gaan even naar Broadway, ons het schelen doen? Oh, gezellig. Met, uh, oh, lekker. George Benzon. Ja, oh, nog leuker. <laughs> Wat verdorie, ja, dat is... De, de Shaki, de... hè, weer, hè? Ja, dat is... Uh, shaki van de Hoek. De ge... Ja, die zat er tussendoor. <laughs> <laughs> de jongen, ga naar huis, ga naar school. Ja, toch? precies. We gaan... Ja. Uh, Benson komt eraan, aan. <laughs> Jaak is naar huis. in Amerika, George Benson met uh, Broadway. We gaan uh, Valerie er even bij halen. Ja, die weet het allemaal wel. Ja, well, sometimes I go out of en And I look across the water And I think over all the things What you're doing. And In my head I ik a beetje.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 That you have to go to jail? But your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope your dinner catches in. I hope you'll find the right man who fix it for you. And now you shopping And anywhere, change the color of your hair. And are you busy? you had to pay that fine that you were dying all the time are you still dizzy since I come home well my body's been a mess and I miss your tender head and the way your life's a dress I want you to come on over Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things why you're doing, and in my head I paint a picture. But since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hair. Yeah. Day. I want to come on over and stop making a fool. I Gezongen live in de studio van Radio 1 BBC London live. Met een, uh, slechts een akoestisch gitaartje erbij. Het was een fenomeen. en uh, Helaas aan drugs ten onder gegaan. Uh, Amy Winehouse, want daar hebben we het natuurlijk over. Ben je een fan van Dolly? Of, uh? Uh, ja, ja, het is toch een, een, een waanzinnig mens. Veel te jong gestorven inderdaad. Wie weet ja. wat we allemaal nog meer voor moois van er hadden gekregen in de wereld. Hè? Een prachtige, prachtige stem. stem en, uh, en, uh, ja. Ja. Helemaal. Leuk mens. Helemaal met je eens. Gebeurt niet ja. vaak, maar nou... Ja. Ja. Uh, wil jij even mijn auto wassen? Uh, ja, geef maar even een shoppie. Ja, ik moet wel weer, hoor. Het is een Rolls Royce, hè? Ja, nee, ja een Rolls Royce. Een Rolls, Rolls, Rolls, Rolls, Rolls Royce, ja. ja. ja. Mind sometimes if you're at the food at the car wash. Whoa, oh oh oh, talking about the car, car wash. Yeah. yeah, come on, y'all. In de liefde, luisteraar, sluiten we het eerste uur af van Zandvoort Lunst. is toch ook niet weer voor die secretaresse, hè? <laughs> ja, ja, sommige secretaresses kunnen wel een lesje gebruiken. Ho, <laughs> oh, oh, oh, oh, oh.